4 uur. door alwegens met het NOS Journaal. De ChristenUnie denkt niet dat dit kabinet nog een besluit gaat nemen over opening van vliegveld Lelystad. Volgens Kamerlid Bruins voldoet het vliegveld nog niet aan alle voorwaarden. Bovendien is er geen noodzaak om snel een besluit te nemen, zegt Bruins. Hij benadrukt dat is afgesproken dat Lelystad een overloopluchthaven moet worden voor Schiphol. En dat ligt voor een groot deel stil. Dus is van overloop ook geen sprake, zegt Bruins. Vlieveld Lelystad zou eerst in 2018 opengaan. Dat werd om allerlei redenen verschillende keren uitgesteld. In maart maakte minister van Nieuwenhuizen bekend dat in verband met de coronacrisis de streefdatum nu november 2021 is. In Houston in Texas is George Floyd begraven. Dat gebeurde onder massale belangstelling. Twee weken nadat de 46-jarige zwarte man was overleden door politiegeweld. Voorafgaand aan de begrafenis was er een herdenkingsdienst in de Fountain of Praise kerk, waar zo'n 500 mensen bij aanwezig waren. Die dienst zat vol gospelmuziek, er waren toespraken van familie en vrienden. Herhaaldelijk werd opgeroepen tot gerechtigheid voor George Floyd. Bij nog eens vier netse fokkerijen in Brabant en Limburg is het coronavirus vastgesteld. Minister Schouten van Landbouw schrijft aan de Tweede Kamer dat de dieren op de bedrijven zullen worden gedood en afgevoerd. In totaal is nu op 13 fokkerijen corona vastgesteld. In Afrika is een Soedanese militieleider opgepakt die wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Hij is op het vliegtuig gezet naar Nederland...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 S.P.9, dit is ZFM. Logger, logger, logger shouting Mega, mega, mega, white, mega thing, white thing Mega, mega white